Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Op dag drie van de oorlog in het Midden-Oosten... gaan de aanvallen onverminderd door. In Kuwait zijn een paar Amerikaanse gevechtsvliegtuigen neergestort... maar de piloten hebben het wel overleefd. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Iran heeft net bevestigd dat het een aanval heeft uitgevoerd... op een Amerikaanse basis in Kuwait. Trump zegt nog weken door te kunnen met de aanvallen. Na corona kwam de EU met een speciaal fonds... om bedrijven uit het slop te trekken... en daar blijkt flink mee te zijn gefraudeerd... Volgens Follow the Money is er voor 5 miljard uit het fonds verdwenen. Het Europese Openbaar Ministerie heeft een onderzoek lopen naar ruim 500 fraudegevallen. De AOW is vaker niet genoeg, zodat ouderen een aanvulling krijgen. Het komt doordat ze niet hun hele leven in Nederland hebben gewerkt. Voor elk jaar dat je hier niet werkte, wordt je 2 gekort. De aanvulling is om te voorkomen dat mensen onder de armoedegrens komen... En de wereldvoetbalbond FIFA wil voortaan een rode kaart geven voor voetballers als ze hun mond bedekken tijdens een ruzie. Aanleiding is een ruzie in de Champions League. Een speler van Benfica, Schot Finic Finicius, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Finicius, Finicius, van Real Madrid uit met zijn shirt voor zijn mond. Hij werd gestraft voor racisme, maar ontkent. Het weer dan vanmiddag schijnt de zon, maar er zijn wel ook wat sluierbewolken zichtbaar. Het is droog en de temperatuur stijgt naar 13 tot 15 graden in het noorden en westen en ook naar. Nou, het is een potje dit weerbericht. Het is droog en de temperatuur is van 13 tot 15 graden. In het noorden en westen 16 of 17 graden op andere plekken. Oh, het is gewoon lente dus eigenlijk. Eigenlijk kan ik het kort maar krachtig ja. beter zo vertellen. Ja, gewoon lente. Uh, Marijke, dankjewel. Graag gedaan. Het Radio Veronica verkeer dan door Fritz Twee vertragingen, waarvan één op de A10, Watergraafsmeer Amstel. Bij Watergraafsmeer daar is een ongeval gebeurd. Je doet daar een kwartier langer over. Bij de A12 Arnhem-Oberhausen bij Beek, Dat doe je er vijf minuten langer over. Ja, omdat het dan toch lente is, zal ik dan maar...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 Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. Oh. Dat is. Dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen. Oh, oh. Nu al zin in Zaterdag. Dus speel nu mee. Lotto, een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18. Plus. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.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 is ook zo'n fenomeen dat mooi is. Die oneindige leegte en dan die miljarden sterren. al Smit schreef dit prachtige liedje over stargazing. De stop op 520. Ja, de komende weken dompelen we ons hier bij Radio Veronica onder. In een wereld van liedjes die positiviteit brengen en hoop geven of je gewoon raken. En deze keer doen we dat niet voor onszelf, maar voor de 520 miljoen kinderen wereldwijd die opgroeien in oorlog. Ja, en dit weekend zijn het er zelfs nog meer geworden, weten we. Nou, War Child, die Zet zich in voor die kinderen. En dat doen ze door middel van sport, spel en muziek. En toen dachten je vrienden van Veronica... ja, laten wij dan een lijst maken met liedjes die kids hoop geven. En jij kan een plaat aandragen voor die lijst. Nou, Pieter die heeft dat gedaan. Hij stuurt zo'n mooie app. Hij zegt, ik heb zelf in een shitperiode veel steun gehad... aan Keep the Faith van Bon Jovi. Een optie voor jullie lijst in samenwerking met War Child. Je hebt genoeg ellende gezien in het voormalig Joegoslavië... tijdens mijn twee uitzendingen. Och, Pieter, dan heb jij heel wat mensen... Dank je wel voor je mooie suggestie. Sext. Veronica Ja ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk. De beste muziek aller tijden. I used to the world, in morning Sweet To let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe zit gerand met Coldplay op Radio Veronica. Je hoorde Viva la Vida, prachtig liedje, in goud van oud. Op deze tot nu toe zon overgrote maandag. Op de kalender zien wij 2 maart. Het is, nou hoe laat is het, 4 minuten voor half elf. En op de playlist zie ik hier Joe Cocker. Ja, dat is toch de man met de stem alsof hij een bakgrin naar binnen heeft gewerkt hè, tijdens het ontbijt. En dan een scheut whisky erachteraan om het weg te spoelen. Weet je, dat idee. En hij kondigt hem zelf even aan.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 Shave my heart Cause you don't love me no more van Milan, die zegt, keihard meegezongen. Gestopt met roken, dus ik klink steeds minder als Joe Cocker. Nou, ik denk dat dat een heel goed teken is, hoor. Je hoorde Unchain My Heart hier op Radio Veronica. Ja, en omdat het zo'n weer is, dan krijg je ook behoefte aan andere muziek. Heb jij dat ook? Nou, nu zat ik te denken aan deze. Zometeen wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog.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 Het is twee minuten over half elf. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk. Daar doe je er zes minuten langer over. En de A208 haarlem velsen bij Velsenbroek Ook een vertraging van zes minuten. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdop. Iedere werkdag vanaf zes uur. En nu Marissa. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.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 Met je luchtgitaar op King, Love and Pride hier in Goud van Aald. Ja, je ochtend uh, vliegt voorbij garantie geven wij. Je favoriete hits voor tijdens het programmeren. Het poetsen, het plannen, het polijsten of natuurlijk het patrouilleren. En hoe je ochtend er ook uitziet, een gouden randje misstaat nooit. Ja, dat is gewoon zo. Zometeen heet wetenschappelijk nieuws voor alle mensen onder ons die verlegen zijn. Na de Beatles. Julie iedereen die zich een beetje duffy voelt vandaag. Maar ja, het, het is natuurlijk maandag. Dat is toch de dag waarop je de cafeïne het liefst direct de bloedbaan ingooit. Even een vraag speciaal voor de verlegen mensen onder ons. En ik weet dat dat er echt wel wat zijn. Um, heb jij kinderen? Er is een studie die heeft namelijk een link gevonden... tussen verlegenheid en het type ouder dat je bent. Uh, verlegen ouders die hebben vaak een uh, diepere band met hun kind. En dat komt omdat ze beter kunnen luisteren en empathischer zijn... Dat zijn dan van die ouders die al weten dat jij iets thouts hebt gedaan voordat je, het zelf <lacht> voordat je het zelf durft. Dat werkt een beetje. Too shy, dit is Kaja Het is gewoon zo moeilijk om stil te blijven zitten hè, bij deze. Kajak Google bij Radio Veronica. Too shy. Ja, nou voor dansen gesproken, zal meteen na elfen deze. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Veronica. Werkend Nederland draait op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 Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alleander.nl En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze drijven. Een bak van 500 gram voor mijn 1,19. Lidl, je verdient het. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands.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 Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoost met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit. Een kind in oorlog is geen ver van je bedshow.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 Nu bij Ikea 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bitter Sota dekbed overtrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. Ikea. Een wereld aan ideeën. M-Line. De ultieme slaapervaring als basis voor jouw topprestaties. Get ready for greatness. M-Line. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Trouw sinds 1999. Fans van laansinnig voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Jongbelegde Goudse KS 48 plus. 99.